Nou, toch is dat toch hele mooie stom, hè, manny? Ja, prachtig, maar ik wil koffie. Dit lijkt niet op koffie. Eens even zien. Eh, ja, Dat is uh, instructie. Eh, eh, dat betekent gebruiksaanwijzing. Nou, daar schieten we veel mee op, zeg. Nou, he, he, hij doet een dichtje. Oh. Eindelijk een beetje rust. Oh, Ik snap naar een bak koffie, jongens. Oh, nou, doe je best, eh, meis. Koffie, Toos? Ja, koffie. Gewoon lekker koffie. Eh, koffie. Eh, ja, eh, koffie. Ik heb nog wel wat uh, oploskoffie En dan met wat stoom erbij dan Nee, zal... gewoon koffie mees hey, Moet je nou kijken, op tv Wat? Oh nee dat, dat is pa Oh, Hij heeft een interview afgegeven Ja, dat zei hij al Zet dat oh. geluid even wat harder Ja, ja, zet even wat harder Nou, maar dan ja. vind ik wel wat hebben hoor, pa oh. op de tv Toos, oh, zet nou dat dus. de... geluid nog harder Ja, dan leg dat ding daar in. Harder Oh. Jawel, die rookbom in 66 heb ik gegooid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 Ik heb na jaren van intensief ploeteren... mijn prachtige café overgedaan aan mijn schoonzoon. Ja. En wat doet de ploert? Nou. Hij steekt een dolk in mijn rug. He, ja, Is we we dit door. de solidariteit van een gezin? Mm. Is dit hoe een maatschappelijk bewogen mens... uiteindelijk gesteund wordt door zijn familie? Nou, Verraaiers zijn jullie. Nou. Jullie zijn verraaier, oh, stuk voor ja. stuk. Nou. Ik wil met jullie niks, maar dat ook niks meer te maken heeft. He, he, Je een geintje, pa. Ja. Nee,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 Je ruikt onze wilde orchidee. Oh. Zo, hé. Hey. Hallo, mami. Jij moet hoognodigd. Oh, nee, nee, tante Al, Ik ben gevlucht. Gevlucht? Waarvoor? Je bent toch geen asielzoeker? Nee, een volksopstand. Zeg, hé. Hey, doe nou even rusten. Nee, nee. Echt. Hele drommen voor de kroeg. Ze eisen de kop van de Akkie. Hoezo dat dan? Nou...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 Dat kun je niet maken. Mijn toiletten uit. vooruit, nou, ja, Nee, nou meteen. Je gaat naar je vader toe. Zijkers wil ik hier niet hebben in mijn toiletten. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Ja, maar. Nee, hij bedoelt eigenlijk. De... Nee, Doe dicht nee, die deur, Toos. die deur Hoeveel zijn het er nou al niet? Nou, gouden man of honderd. Dat heb ik weer.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 Hebben we eindelijk rust? Het is wel mijn vader, Mees. Daar kan ik nog niks aan doen. Ik vind Mees wel een beetje gelijk hebben hoor. Hè? Je kan hem toch de straat pakken? Het is ook een vorm van gerechtigheid. Geen sprake van? Ik deel zijn bloed. Hij blijft wel mijn vader. Ja, nou je hebt wel wat teweeg gebracht, pa. Ze eisen je kop. Landverraaier, stuk voor stuk.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 Dames en heren, ik wil even zeggen dat ik als eigenaar van Café de Kip helemaal niks te maken heb Wacht met die rookom. Wat is dit knopje nou misschien? Ik zou niet eens weten hoe je een om zou moeten maken! Oh, jongens, wat is dit? Oh, oh, oh, oh, oh.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 Zet dat geluid nou harder. Nee, ik, ik ben de niet kwijt. Ik ken die kerels, die gaan erover. Die gaan nou aan ons vertellen dat de koningin aftreedt. Kijk, kijk, daar ligt hij, op, op dat tafeltje. De... Moeten we Aki niet terughalen dan? Ik zie hem net wegreden. Als hij het nou maar haalt tot een hard... Zet dat geluid nou, Antoos. De...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 We willen op deze plaats heel erg graag Tante Ali van de Toiletten bedanken. Ja, Tante Ali, bedankt! Krijg nou de roetmazelen. Die zijn niet van de BVD. Ja, maar als dat de BVD niet is, dan betekent dat dat de koningin helemaal niet aftreedt. Wij houden gewoon tricks. Tot ze erbij neervalt, denk nou, ik. Nou, ik vind het prima. Ik hou sowieso niet van verandering. Nou, al die drukte om niks, <laughs> ja, dus. Ik ga nog wat inschenken. Zeg, doe ik een rondje gezellig, Nou, nou ja, ja, lekker. toch? Proost, wil ja. je? Maar ik beloof je, lieve Trix, Vandaag gebeurt er niks. Hebben we alleen huh? Huh? een heel mooi feest. Meneer?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 Je en Als je dat maar weet... Ja, dat is onbeziend. Dat is het echt... Ja. Maar laat stil, staat stil. We komen nu. Als het een sterke... Ja. Nou, hou op. Wil je... Hou op. Hé, blijf maar, man. moet je doorgaan. En zo werd het eindelijk rustig in Nederland. Hoewel er in één bepaalde gevangenis in Den Haag... nog tot heel laat protestliederen hoorbaar waren. Maar gelukkig hebben gevangenissen dikke muren... en had niemand last van Aki Pavrenier.